Twee Nederlandse bedrijven gaan helpen bij de aanleg van het tweede Suezkanaal in Egypte. Voor die klus krijgen Boskalis en Van Oort ieder bijna 300 miljoen euro. De baggeraars leggen een nieuw kanaal van ongeveer 50 kilometer aan naast het bestaande kanaal. Ook verbreden en verdiepen ze een deel van het oude kanaal. Nu kunnen schepen elkaar op sommige punten niet passeren. De baggeraars beginnen nog dit jaar met de klus.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 En dan het weer nu. De komende uren blijft het nog warm en is het overal droog. In de nacht kans op motregen. Morgen in het zuiden en oosten eerst zon en het wordt 22 graden. Op andere plaatsen een graad of 17. De komende week wisselvallig en koel cool weer. Dinsdag en woensdag gaat het hard waaien en flink regenen. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M. Met nu de Euro Breakdown. Met Maurice Mulder. 24e jaargang, aflevering 42, 17 oktober. Tweede uur van de Euro Breakdown. Totaal in de Euro Breakdown zitten de 17 stijgers. Vier zitten blijven, 17 dalers, 2 nieuwe binnenkomers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 Dreams are right. UK doen het goed. Op 12 vinden we Enrique, oh nee, uh, Iggy Delia samen met Rita Horra. Black Widow vorige week nog op nummer 16. We zijn aan het opklimmen, het vorige, de hoogste positie is ook 12.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 for fatal attraction so I take it all if I don't want it. shh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 See ya! En we Enrique Iglesias. Inderdaad, bij Lando. En een pauw voor die Iglesia Black Widow. Samen met Rita Oran. En daarmee bedoelen we natuurlijk de Nederlandse top 40.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 DJ around the corner and Nicky Minaj. En nummer 8 in handen natuurlijk van Ariane Grande. Yes. Maar deze keer samen met Jessie J. en Nicky Minjaar. Ik denk dat uh, iemand die hier in de opvangrijp zit, erg blij me is. Twee kracht elkaar, Ariane Grande. Hij heeft een zelf op het bureau gegaan. Moet toegeven, geef hem nog gelijk ook.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 Shake, shake. Yeah. Oh. Cause the player's gonna play, play, play, play, play. And my hey, hey. shake, shake, shake, shake, shake. Op nummer 6, shake, shake, shake, shake, shake, shake it off. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En we gaan kijken wat we dit uur hebben gedaan. Ik. We zijn een half uur weer voorbij. Op 17 vonden we Shepard met Geronimo. Op 16 All of Me van John Legend. Op 15 vonden we Lenny Graffit met The Chamber. Op veertje Coldplay, Sky full of stars. One Direction, snelste stijger van deze week op nummer 13. Vorige week nog op nummer 24 en was twee weken in de hitlijsten. Ik Iggy Lea samen met Rido Ora, Black Widow op nummer 12. Enrique Iglesias met Bylando op 11. Gaan we naar de top 10. Sam Smith, stay with me. Daar de rode lantaan dragen van. Ariana Grande met Break 3 op nummer 9.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 Maar dit keer samen een filmpje. Martin. slide It's a feeling, it's a feeling that's worth dying for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 Met hun nummers, My Girl. George Ezra Budapest. Op nummer 14. Bang Bang van Jesse J. Ariane Grande en Nicky Minjai. Op nummer 12 daar. Dan nou, kijken naar de top 3. All About That Base, Megan Trainer. Op nummer 3. Thinking Out Loud van Asherine. Op nummer 2. 10 plaatsen gestegen vorige week nog op nummer 12. En de Veronica's met je Roman Me op nummer 1 bij de Australië Top 40.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 See if I was manipulated Het nummer bleef. Dus er wordt een hartstikke druk in de studio voor het volgende programma. Wat net even na de klok van vijf en beginnen. Zo'n keer zit. Heerlijk. We lopen weer een mooie uitzending voor de Zuiderik om vijf uur. Zo'n door. Dit doet Jan Zand, vast naar Scherroldaar. Sorry dat Ik zei rek en nog veel meer. Artiesten, columnisten, alles komt er voorbij daar. Maar we gaan eerst naar nummer 2 toe. Lilywood en de Pricks in de Robin Schulz remix. Don't think I could Vorige week nog I don't op nummer 1, deze week dus op nummer 2. Hier wordt het dan, ook nummer 3 is het Op nummer 2 vinden we hem, Lily Wood and the Brick. In de Robin Shields remix, Prayer Is Zee. Oh, aardig wat weken in de Euro Breakdown. Vorige week op nummer 1. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Je hebt drie nummers nog niet gehoord als dus je goed geluisterd hebt. Dat is je Hideaway. Kelvin Harris met Summer. Maar het is logisch, die zijn uit de hitlijst de verdwenen. Daar hadden we er nog één over. En die staat op nummer 1. En dat is Trainer, All about that bass. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Nomen. Because you know I'm all about that bass. About that bass. No trouble. I'm all about that bass. About that bass.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 shovel. Megan Trainer